Door met het NOS-journaal. Een vliegveld in zee is technisch haalbaar... maar levert amper voordelen op die de hoge kosten rechtvaardigen. Dat blijkt uit een studie in opdracht van minister Van Nieuwenhuizen. Het idee is om de vluchten van Schiphol te verplaatsen... naar een eiland in de Noordzee... dat via een tunnel verbonden is met de luchthaven. Parkeren, paspoortcontroles en bagageafhandeling blijven op Schiphol. Volgens Van Nieuwenhuizen zijn de nadelen groot voor de veiligheid... en de natuur aan de kust en de leefbaarheid van bestaande bewoonde gebieden. Verder blijft er te weinig ruimte over voor windmolenparken in zee... en komt daarmee het halen van de CO2-doelstellingen in gevaar. Rusland bevestigt dat het met Nederland en Australië wil praten over MH17. Maar dan moet het vooral gaan over Oekraïne. Volgens de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken... had Oekraïne het luchtruim moeten sluiten omdat er een oorlog aan de gang was... Verder heeft Oekraïne steeds geweigerd ruwe radargegevens ter beschikking te stellen, zegt de minister. Nederland en Australië willen het vooral hebben over de rol van de Russen bij het MH17-drama. De politieke ambities van de Thaise prinses Oebel Ratana zijn ongepast en ongrondwettelijk, zegt haar jongere broer, de Thaise koning. Daarmee zet hij zo goed als zeker een streep door de kandidatuur van de prinses voor de post van premier. De 67-jarige prinses heeft zich aangesloten... bij een populistische oppositiepartij... die loyaal is aan de omstreden oud-premier Shinawatra. Aangenomen wordt dat de kiescommissie... die de verkiezingen in maart voorbereidt... de kandidatuur van de prinses zal schrappen. De Nederlandse schaatsmannen hebben goud gewonnen... op de ploegenachtervolging van de WK-afstanden in Duitsland. Marcel Bosker, Douwe de Vries en Sven Kramer... reden in Insel een nieuw baanrecord. De Nooren werden tweede en de Russen derde. De Nederlandse schaatsvrouwen wonnen op de ploegenachtervolging zilver. Oranje werd verslagen door het Japanse team. De Russische vrouwen werden derde. Het weer bewolkt. In de loop van de avond meer regen. Veel wind, vooral aan zee. Morgen wat zon. Vooral in het Zuidoosten ook kans op een bui. En verder veel wind en dan wordt het een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Er zijn geen meldingen van files. <middels>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 queze de retour retour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 Believe that I see this, we're right on Chances now. And I just My love could fade so fast We sit forever But not within the past And I just ZFM Z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 All right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life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 journey into sound. to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 And machines find myself all of my favorite things. And throw some bad. I should be a savage. Who would have thought it turned me to a savage? Rather be tied up with claws and the strings.